Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Een detective serie in zes afzonderlijke delen door Rolf en Alexandra Becker. Vertaling Alfred Pleiter, regie Dick van Putten. Vijfde deel, etalagemateriaal. Misdadigers kun je in verschillende categorieën indelen. Zo zijn er bijvoorbeeld domme misdadigers, sluwe, heel sluwe en te sluwe. Die blijven zo lang doorknoeien en doorklungelen aan het potje dat ze op het vuur hebben gezet, dat het tenslotte letterlijk overkookt. Met als resultaat dat ze uiteindelijk met de veel te heet gebakken peren en op de blaren blijven zitten. Voor iedem zoveel jaar in de een of andere gevangenis. Waar ze zich alleen maar afvragen wat ze toch verkeerd gedaan hebben, waardoor de zaak scheef is gegaan. En als ze dan eindelijk weer vrij zijn... ...nemen ze zich vast voor ditmaal geen enkele fout meer te maken... ...met als gevolg dat ze het dan nog sluwer proberen aan te pakken. En dat is in het kort gezegd een grote fout. Zo'n misdadiger luisteraars was Carletti. Vraagt u me nou niet meteen hoe Carletti eruit ziet... ...wat hij doet en wat hij laat, dat hoort u de tijd heus wel. Voorlopig zou ik ermee willen volstaan u uit te nodigen... Een oude kennismaking te hernieuwen. Het was op een morgen om half elf. Ik was net bezig mijn laatste kop koffie te ledigen. toen mijn oude vertrouwde huistiran, Mr. Sanders, de kamer binnenschreed. Daar is Mr. Richardson. Nou ja, stel je voor dat hij vandaag niet gekomen was. Had ik de hele dag wel af kunnen schrijven. Maar zo laat is hij anders nog nooit verschenen. Ruimt u mijn gouden ontbijtboel af. Daarna kunt u hem binnenlaten. Hij is overigens niet alleen. Hij heeft een jonge dame bij zich. Ja. Oh ja? Is ze knap? Nou, mijn smaak is het niet. Maar ik vermoed, Mr. Cox, dat u er wel knap zal vinden. Nou, laat u dan die ontbijtboer staan en stuur ze naar binnen. Uh -huh. In mijn werkkamer, ja. natuurlijk. Ja, goed, goed. Ja, gaat u maar, Mr. Richardson. Morgen, Cox. Hallo, Richie. Ik heb een goede vriendin van je meegebracht. Ja. <kwijnt> je kent toch geloof ik, nog uit je circus tijd. Goedemorgen, Paul. Corina. <kwijnt> ik dacht wel dat je je de dochter van Don Alvarez Quinto nog wel zou herinneren. Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? De bijzonder knappe dochter van de knapste kunstschutter ter wereld. Uh, uh, uh, uh, uh, Misser Chanders. Uh. Whisky, gin, cognac, sherry, vermoed, iets waar ze trek in heeft. En, en gaan jullie gauw zitten. Uh, huh? Dank je. Ik hoef niet te vragen <kwijnt> hoe het met je gaat. Want je ziet er werkelijk beeldschoon uit. Ik dacht dat hetgeen Miss Corinna te vertellen heeft... je beslist wel zo interesseren. Hm? O, ongetwijfeld. Ziezo. ik heb onze hele voorraad maar meegebracht. Hopelijk heb u hier genoeg aan. Hm, wat mag ik voor je inschenken, Corina? Mm, een sherry graag. Sherry. Richie natuurlijk een whisky. Uh -huh. En ik... Voor uh, u heb ik tomatensap meegebracht. U wilt dus morgens toch geen alcohol meer drinken? Weet u nog wel? Wij hebben voor de zoveelste maal weer eens aangetoond wie hier in huis de baas is. Ja. Alsjeblieft, Corinna. Prost. Prost. Ja. Uh -huh. En uh, stik nu maar eens van wal. Wat is er aan de hand? Ja, dat. Uh, is niet zo eenvoudig uit te leggen. Oh nee? Is het zo erg? Anders had ze zich toch zeker niet tot mij gewend? Uh -huh. Uh, je herinnert je vader toch zeker nog wel, toen hij nog bij het circus was? Hallo? De man met de 24-karaat gouden revolver. Uh -huh. Ik heb sindsdien nooit meer iemand gezien die handiger met wapens kon omgaan dan je vader. Daarvoor trouwens ook niet. Maar uh, misschien herinner je je dan ook nog dat hij een morfinist was? Ja, maar hij wilde toch een ontwenningskuur gaan doen? Uh, dat heeft hij ook gedaan. Met 100% succes, hij is volkomen oh. genezen. En toen heeft hij het circusleven vaarwel gezegd. En nu heeft hij een wapenhandel. Klopt. Dat was hij toen ook al van plan. Maar dat klinkt toch allemaal geweldig, Corina. Mr. Richardson, ik heb me juist tot u gewend. Eh, omdat ik zo graag wil dat alles geweldig blijft. U hebt mij destijds geholpen. Daarom dacht ik dat u me nu misschien ook wel zou willen helpen. Vertel ons dan eerst eens wat er gebeurd is. Mijn vader werd vandaag opgebeld. Toevallig nam ik het gesprek aan. Een mannenstem zei dat hij om negen uur vanavond zou komen. Uh, hij noemde een soort wachtwoord. Een wachtwoord? Waarom is hemelsnaam? Ik, ik weet het niet. Oh, ik, ik ben zo bang dat vader weer in, in, in zijn oude fout gaat vervallen. Wat was dat dan voor een wachtwoord? En wie was die man? Wie die man was, weet ik niet. Maar dat wachtwoord wat hij zei was... ...morfine. Is het hier, Corinna? Ja, daar aan de overkant is vaders winkel. Zie je wel? Mm -hmm. De etalage is donker. Maar daarachter schijnt nog licht te branden, geloof ik. Natuurlijk. Vader is er nog. Hij wacht op die bezoeken. Mooi. Dan wachten wij ook. We hadden misschien beter ergens een microfoon kunnen verbergen. Dan hadden we het gesprek kunnen afluisteren. Daar had u niet veel kans toe gekregen. Mijn vader was vandaag de hele dag in de zaak. Negen 9 uur. Die man kan ieder ogenblik komen. En je hebt werkelijk geen flauw idee wie die man kan wezen? Nee. Mijn vader kennelijk ook niet. Maar dat, dat wachtwoord was voldoende om hem de doodschrik op het lijf te jagen. Hé, hey. kijk eens. Daar komt een auto. Een taxi geloof ik. Ja. Hij stopt voor de winkel. Moet u hier even wachten? Kom voor mekaar, sir. Goedenavond, Quinto. Huh? Bent u het, Mr. Gorik? Ja, hmm. yeah. ik ben het. Slover Gork, jouw slaapje. Ik wou mijn naam liever niet noemen door de telefoon. Omdat u bliksems goed wist dat ik u dan nooit ontvangen zou hebben. Oh, Nee. Nee. Aan mij valt niets meer te verdienen. Ik rook alleen nog maar pure peptabak, begrijp je dat, Gorik? Ik heb geen opium nodig, of morfine, of cocaïne, of wat voor andere vuiligheid je me zou willen brengen. Heb ik gezegd dat ik iets kon brengen? Oh nee? Ik kon wat kopen. Oh, Wat dan? Pistool. Mijn zaak is geopend van 8 uur s morgens tot 6 uur s avonds. Om deze tijd ben ik gesloten. Een winkel is avond zo lang gesloten... dat de winkelier de extra prijs aanneemt die hem wordt aangeboden. Wat bedoel je? Ik ben bereid iedere prijs te betalen. Waarom? Omdat ik geen wapenvergunning heb. Een onaangename bijkomstigheid bij de aankoop van een pistool. Ik herhaal, Quinto, ik ben bereid om iedere prijs te betalen. Maar dat is mij te kostbaar, Gork. Mijn broodwinning is mijn meer waard. Voor je hele broodwinning geef ik geen penny meer. Als ik... Meneer, jij wat? Bijvoorbeeld aan iedereen die het maar horen wil vertel... dat een verslaafde aan verdovende middelen zoals jij een wapenhandel drijft. Hm. Mijn je niet bang, hoor. ik. Ik ben in het bezit van alle vijfste officiële vergunningen. Toch zou het beslist niet prettig voor je zijn... als die oude geschiedenis weer opgerakeld werd, Quinto. Wanneer de pers er bijvoorbeeld de lucht van kreeg. Wat voorbij is, is voorbij. Eens en voor altijd. Ik ben volkomen van het spul afknopt dat goed in je euren, Goric. En laat me nog verder met rust. Verkoop mijn pistool en we kunnen elkaar met rust laten. Nee. Het is nog wel eens, Gorik. Nou, en maak dat je wegkomt. Ik geloof dat je mijn relaties met de pers een beetje onderschat, Quinto. Wanneer zoiets eenmaal in de krant heeft gestaan, wordt de politie ook meestal kopschuw. Wil je dat zo graag? Ja, goed. Als je dan met alle geweld een pistool wilt hebben. Hier heb je er een. Je wilt me toch zeker niet voor de gek houden, hè? Zo'n ding kan ik bij ieder pastoor uit het bedrijf krijgen. Of dacht je dat ik geen verschil zou zien tussen een alarmpistool en een echte? Mm, dit is een uitstekend wapen om je aanvallers van het lijf te houden. Ik wil een echte, hoor je. De beste die je in huis hebt. Nou. verhaal dan maar, Rijks. Een ogenblikje, dan zal ik er even een uit de etalage pakken. Zo. Moet ik hem voor je inpakken? Nee, dat is niet nodig. Alleen nog patronen. Alsjeblieft. Je weet zeker hoe je daarmee moet omgaan? Hm. Wat dacht je? Wat kost me die grap? Twaalf pond. Is dat de normale winkelprijs? ja. En hoeveel extra? Ik zei toch, dat ik elke prijs wilde betalen? Twaalf pond. Oké, okay, als je koppig wil wezen. Dus tien. En één. Twee. Precies gepast, zie je wel? Bedankt, Rick. En ik hoop dat het nooit uitlekt dat je hier bent geweest. Dat hoop ik ook. Oh ja, ik heb nog een tip voor je. Oh, ja? Ik zou maar een beetje uitkijken als ik jou was, Quinto. Carletti is weer in de stad. Ah, daar is hij weer. Wist ik maar wat hij wou van vader. Daar komen we gauw genoeg achter. Vooruit Richie breng jij de kleine naar haar bedje. Dan klamp ik mij aan die taxi vast. Oké, okay. ga mee Corina. Tot zo, hè? we treffen elkaar direct in de winkel. Heb je werkt dat niet. Ik vind het een schande als jij je tegenover je eigen vader gedraagt. Hoe kom je er bij mij te bespioneren? Dat was een, een volkomen ongevaarlijk mannetje. Een man met een pistool in zijn zak is nooit ongevaarlijk, Mr. Quinto. Waar kent u hem eigenlijk van? Van vroeger. Hij was ook marfinist. Wij, uh, wij hebben samen die ontwenningskuur gedaan. En zo iemand noemt u ongevaarlijk? Waarom denkt u dat iemand zich op zo'n illegale manier een pistool aanschaft om op de ene jacht te gaan? Die man kan wel een roofoverval van plan zijn. Of zelf hoe je het willen plegen. Nee. Nee, dat kan hij niet. Daartegen heb ik maatregelen genomen. Oh ja? Ik wilde meest een alarmpistool aansmeren, maar dat past niet voor. In ruil daarvoor kreeg ik toen een wapen dat niet werkt. Oh nee? Nee. Het was een defect toen ik het in huis kreeg. De slagpin is Ik had het eerst weer terugzenden naar de fabriek. Maar toen heb ik het toch maar gehouden als jou. maar hm Zit Mr. Cox ook al in het complot? Nou, het is fraai, moet ik zeggen. Goedenavond, Don Alvarez. Goedenavond. Nou, Cox, waar ging je heen? Oh, het is fout gegaan. Ik heb hem helaas uit het oog verloren. Het enige wat ik weet is het nummer van de taxi. Afijn, dat hindert niet. Ik geloof dat ik wel een beetje te bang was. Zeg dat alsjeblieft niet, Corina. Het balletje is nu weer bij aan het rollen gebracht. En het is onze plicht die man in zijn kaart te pakken voordat hij onheil aanricht. Met andere woorden, op naar Scotland Yard. Juist. U wilt de politie er toch niet in mengen? Zeg maar, als ik nu zeg, hij kan geen onheil aanrichten. Mr. Quinto, denkt u nu eens even rustig na. Wanneer die man morgen een kassier van een bank bedreigt... ...maakt het geen enkel verschil of dat ding wel of niet schiet. Dan is en blijft het een roofoverval. over. Etalagemateriaal. Wat heet etalagemateriaal? Die man is in het bezit van een vuurwapen. Die slagpint kan hij overal laten repareren. Hoe lang denkt u zelf dat zo'n reparatie kan duren, Mr. Quinto? Tje, goede vakman zal er misschien een half uurtje voor nodig hebben. Nou dan. Ja, wat moeten we nou doen, inspecteur? Niets. Alleen maar afwachten. Samen met de politie of die Gork iets misdaders in zijn schild voert of niet. Ja, wat is er, Collins? Nou, wat is er? Of ben je je stem kwijt? Ja, maar... Uh, nee, ik bedoel, uh, neemt u me niet kwalijk als ik steur, inspecteur. Ernstig verkeersoverval met, inspecteur. Op de uitvalsweg naar Oxford. Een witte auto, sportmodel, is in volle vaart tegen de muur gereden. De wagen is totaal los, de bestuurder ook. Hij was op slag dood. Oh, en? Staat zijn identiteit al vast? Jawel, inspecteur. De man heette Gork. Slow it Gork. Mr. Mr. Quinto, Mr. Richardson. Ja, hier zijn we. Ja. Of u weer bij inspecteur Kaarten wilt komen? Ja. Yes. Ja, heren, komt u maar binnen. Dank u, ik u. <lacht> Dit zijn de voorwerpen die de politie op het stoffelijk overschot van Gork heeft aangetroffen. Een pistool, het zij een etalagestuk, het zij een ander, bevindt ze daar niet bij. Hé, hey, dat is vreemd. Die taxichauffeur heeft verklaard dat hij Gork om ongeveer 20 over negen... ...savonds op de hoek van Elgin Avenue en Charlotte Road heeft afgezet. Waar hij vervolgens heen ging, heeft hij niet gezien. En die witte sportauto heeft hij ook niet gezien? Nee, maar wij moeten wel van de veronderstelling uitgaan... ...dat hij die daar ergens in de buurt geparkeerd had. Want nog in drie kwartier later had hij dat ongeluk. Neemt u me niet kwalijk, inspecteur, maar zijn dat huissleutels? Ja, en in zijn portefeuille zat alleen maar dit identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs van de posterijen. 77 pond een bankbiljet en twee bonnetjes van restaurants. Dat wil dus zeggen, hij had geen rijbewijs en ook geen reserveautoscheuteltjes? Inderdaad niet, Mr. Sherlock Holmes. Was die wagen correct eigendom? Nee, hij was van diefstal afkomstig. De eigenaar is een zekere Jill Jordische Yarnstone. En die heeft een waterdicht alibi. Hij zit namelijk al 14 dagen in Tokio. Kunt u laten nagaan of Garek zelf een auto bezat en een rijbewijs? U bedoelt dat hij misschien niet zelf achter het stuur gezeten heeft? Dat is precies wat ik bedoel, ja. Je had het volkomen bij het rechter, En ik ben bang, Mr. Quinto, dat u dit geen prettig bericht zult vinden. Wat bedoelt u? We hebben het stoffelijk overschot laten schouwen. En? Slower Garek is niet aan de gevolgen van dat auto-ongeluk overleden. Hij was daarvoor al doodgeschoten. Ja, maar toch. toch zeker niet met dat pistool wat hij. wat hij van mij gekregen had. Dat weten we nog niet, beste Quintor. Welk kaliber had dat wapen? Het was in Browning. 7,65. Dat zou kunnen kloppen. Gork is vermoord met een kogel van dat kaliber. avond mr quinto goedenavond madam neemt u me niet kwalijk maar ik stond juist op het punt te sluiten oh ga gerust uw gang ik heb namelijk met opzet zo lang gewacht oh ja ogenblikje <coughs> zo madam en wat kan ik voor u doen u ziet waarschijnlijk dat ik in de rouw ben ja mijn man is namelijk pas overleden. En nu zie ik me helaas genoodzaakt een van zijn eigendommen te verkopen. Tja, het spijt me met hem. Maar ik koop nooit tweedehands artikelen. Ik betrek alles rechtstreeks van de fabriek. Oh, maar in mijn geval maakt u beslist een uitzondering. Want ik heb u de duurste revolver te verkopen die er op de hele wereld bestaat. Namelijk deze. Wat? Wat moet ik daarmee... Als dit ding niet defect was geweest, Mr. Quinto, dan leefde mijn man nu nog. Dat begrijp ik niet. U heeft mijn man heel goed gekend. Slower Garak. Ach, bent u Garaks, vrouw? Zijn weduwe. Hij heeft het wapen bij u gekocht, maar het werkte niet. En dat heeft hem zijn leven gekost. Maar dat kunt u mij toch moeilijk verwijten met hem? Hij heeft het mij op een hoogst ongewone manier afhandig gemaakt. Om niet te zeggen dat hij mij gechanteerd heeft. U heeft hem niet verteld dat het defect was. En als gevolg daarvan heeft hij zich niet kunnen verweren. En nu is hij dood. Was hij dan in een gevecht gewikkeld? Ja. Met wie? Dat weet ik helaas niet. En nou breng ik u die revolver terug. Ik wil er 2000 pond voor hebben. Twee... 2000 pond? Waar zou ik dat geld vandaan moeten halen? En waarom? U zorgt dat het geld er is, Mr. Quinto. En wel uiterlijk overmorgen. Spreek vanzelf dat ik niet nog een keer hierheen naar uw winkel kan komen. Dat zou op kunnen vallen. We zien elkaar op Waterloo Bridge. Ja, Neemt u me niet kwalijk, met hem, maar ik begrijp er geen woord van. En ik zie ook niet de geringste aanleiding om u een bedrag van 2000 pond te betalen. Oh nee. Nou, de kennis van me was anders van mening dat u het maar al te goed zou begrijpen. Wie, uh, wie is dat dan? Ken ik hem ook? Ja, u kent hem ook. Hij heet Carletti. Carletti? Waarom hebt u dat niet meteen gezegd? Wat? Dat u door Carletti bent gestuurd. Oh, hij heeft me helemaal niet gestuurd. Ik heb deze kwestie alleen met hem besproken. Ziezo, Mr. Quinto? We zien elkaar dus overmorgen nacht op Waterloo Bridge. Klokslag middernacht. En denk erom dat u dat geld bij u heeft. Sorry, wij zijn al gesloten. Niet voor mij. Alsjeblieft. Oh. Brigadier Collins. Ja, wat. Uh... Wat kan ik voor u doen? Er was hier net iemand die... Jazeker, een, een cliënt, hè? Ze wilden een, een zakmes kopen. Dat is niet waar, Mr. Quinto. Die dame heeft u een pistool gebracht. Dat zag ik door de etalage. Mag ik u verzoeken mee te gaan naar inspecteur Carter? Het spijt me, Mr. Quinto. Maar ik geloof dat u uw verklaring echt nog eenmaal moet herzien. Pardon, inspecteur. Hoe bedoelt u dat? Die klopt namelijk niet met de waarheid. Een Mrs. Gork heeft nooit bestaan. Die man is nooit gehuurd geweest. Oh, nee? Ja, dat begrijp ik niet, inspecteur. Trek dus dat maar niet aan. Ik begrijp er nog veel minder van. Maar dat neemt niet weg dat uw hele verhaal... maar bijzonder ongeloofwaardig voorkomt. Misschien wilt u nog eens goed nadenken... maar dan vertellen hoe de vork werkelijk in de steel zit. Ah, ik bezweer u dat het werkelijk zo gegaan is als ik u verteld heb... En wat was dus volgens u het doel van die in het zwart geklede dame? Zij wil mij dat pistool terug laten kopen. Overmorgen moet ik haar het geld betalen. Maar niet in mijn zaak op Waterloo Bridge. En zij eist 2000 pond? Ja. dat is toch een belachelijk hoog bedrag. Dat ook in geen enkele redelijke verhouding staat tot de werkelijke waarde van het wapen. Die is hoogstens 5 pond. Waarop grondvest zij haar eist dan? Zij liet de deur schimmeren dat de Gork gestorven is... omdat het pistool defect was... Kennelijk had hij er zich tegen iemand mee moeten verdedigen, wat hem uiteraard niet is gelukt. Tegen wie? Ja, dat wist zij zelf ook niet. Was het datzelfde etalagestuk wat zij u bracht? Nee, daarom juist. Wel hetzelfde model, maar duidelijk een ander exemplaar. Ja, onze ballistische deskundigen hebben vastgesteld dat het hetzelfde wapen is waarmee Gork werd vermoord. Corinna, dat gelooft niemand. Richardson niet, Scott Antjaard niet en Joost helemaal niet. Je vader beweert dat hij al sinds drie jaar niets meer met Gorak uitstaande heeft gehad. Goed. Maar hoe komt hij dan aan het moordwapen? Dat heeft die dame in het zwart hem gegeven. Om hem vervolgens te gaan chanteren voor een bedrag van maar liefst 2000 pond... die hij haar vannacht op Waterloo Bridge moet komen overhandigen? Nee, mijn lieve kind. Daar klopt iets niet in dat verhaal. Paul, in hemelsnaam... Je gelooft toch zeker niet dat, dat vader Kork heeft vermoord? Alles wijst in die richting, Corinna. En al heeft inspecteur Kater het misschien niet met zoveel woorden gezegd... ...je kunt er zeker van zijn dat Schot en Tjaard dezelfde verdenking koestert. Nee, mijn vader ligt niet. Die vrouw moet bij hem zijn geweest. Dat ontken ik ook niet. Maar misschien speelt zij met hem onder één hoedje. Geen sprake van. Hij had haar nog nooit eerder gezien. En trouwens, waarom zou hij dat pistool dan aan de politie gegeven hebben? Heel eenvoudig, om het kwijt te raken. Overigens was brigadier Collins in de winkel. Alsjeblieft. En Collins heeft gezien dat die dame in het zwart hem dat ding overhandigde. Paul, ik zeg je dat die vrouw Gork heeft vermoord. Om vervolgens doodleuk de winkel binnen te stappen... ...het moordwapen op de toonbank te leggen... ...en te zeggen tot overmorgen nacht. Maar vergeet u alsjeblieft niet om een heleboel geld mee te nemen, hè? Want dan kan de politie met tegelijkertijd en voor moord en voor chantage arresteren. Ach, Paul. Niks, ach, Paul. Of dacht jij soms werkelijk dat die dame in zwart vannacht op Waterloo Bridge verschijnt? Hoeveel mannetjes denk je dat inspecteur Kater erheen stuurt? Trouwens, je vader gaat natuurlijk ook niet. Dat weet ik nog zo net niet. Hij beweert wel dat hij niet wil gaan, maar ik... Waarom zou hij ook? Of hij zou toch iets met de hele geschiedenis te maken moeten hebben? Ach, nee, nee. Ach, doe alsjeblieft, Paul. Ga jij van achterheen naar Waterloo Bridge. Wat? Ik, hè? Ja, alsjeblieft, Paul. Help me. Twee dagen geleden heb je Richardsons hulp ingeroepen. Ach, ja, maar Richardson loopt altijd meteen naar de yard. Oh, en met mij valt zeker meer te schipperen, hè? Doe alsjeblieft, Paul. Ik heb weliswaar geen flauw idee wat ik daar moet doen, maar goed. Als jij dat dan zo graag wil, dan zal ik die Waterloo Bridge wel gaan bewaken. Samen met een heel leger van verdekt opgestelde vertegenwoordigers van de sterke arm der wet. Maar je zult zien dat er niets, maar dan ook hoegenaamd niets, gebeurt. Wat doet een man niet allemaal voor een knappe vrouw? Hij laat zich mee op sleeptouw nemen langs eindeloze rijen etalages... naar modeshows, weldadigheidsvoorstellingen en leeskrantjes... of maakt zich op duizend en andere manieren belachelijk... Maar dat hij in het holst van de nacht samen met de rechercheurs van inspecteur Kater op Waterloo Bridge gaat staan, is toch zeker wel een noven. Om middernacht rijdt er praktisch geen verkeer meer over die brug. De city is dan uitgestorven. De schouwburgen zijn al lang dicht. En wie een plaatsje in Londen zoekt om in zijn eentje op dat tijdstip zoveel mogelijk op te vallen, kan ik geen betere plek aanraden dan die Waterloo Bridge. Inspecteur Carter was geen moeite te veel geweest om zijn mannetjes zo onopvallend mogelijk op te stellen. Alleen wie wist dat zij er moesten zijn, kon er hier en daar eentje ontdekken. In muur inhammen of achter bruggenpeilers. In een bestelwagen die toevallig op een oprit stond. En ik ben ervan overtuigd dat ook de straatveger die het straatvuil bij elkaar stond te vegen. en de dronken man die wezenloos over de brugleuning hing. vermomde ordebewakers waren. Ik stond in de buurt van de brug... en speelde de door pannen getroffen automobilist. Hebt u pech, hè? Kan ik misschien helpen? Oh, Richie. Man, wat was jij me <laughs> Ik had al zo'n idee dat ik jou hier zou vinden. Jij moet je immers overal mee bemoeien. Hè? Als je eens wist hoeveel liever ik in mijn bedje zou liggen. Carter heeft zijn mannetjes overal neergezet... Mr. Cox is aan. En Mr. Richardson is er ook. En nou is het wachten alleen nog maar op die chantagecomedie. Laat me niet lachen. Ach, af en toe moeten we toch ook eens een keertje meespelen. Middernacht. Nu zouden we de pop aan dansen moeten gaan. Kun je net denken. Ik durf er honderd pond om te verwedden dat Quinto niet komt opdagen. dagen. Ik heb zo'n vermoeden dat je dat hele bedrag niet bij je hebt. Maar geef me dan maar vast een kleine aanbetaling. Wat bedoel je? Nou. Kijk maar eens wie daar staat. Daaronder die lantaarnpaal. Huh? Wie is dat hè? Onze Spaanse sprookjesprins. Inderdaad. Don Alvarez Quinto. In eigen persoon. Nu ontbreekt als enige die dame in het zwart nog. Hé, hey. wat doet Senor Quinto nou? Hij wil toch niet gaan zwemmen? Hè? Hij trekt zijn jas uit. Mijn hemel, hij is toch niet gek gaan hè? Hij klimt tot de bruggeleiding. Ja, dat zei ik, toch. Hij wil gaan zwemmen. Hé, hey. Quinto. Hij wil in de team springen. Kom terug, Quinto. Ben je gek geworden? Hè? Quinto. Ja, wat is dat nog voor onzin, ik kerel? Oh, Al oh, Quinto. Doe dat niet zo idioot. Kom, kom, Quinto. Wat is dat nou toch voor onzin? Ech, Mr. Cox. Ja, ja. Nou, komt u nog maar eerst eens even rustig hier. Huh? Bent u? Bent u Mr. Quinto? Ja, ja, die ben ik. Man, man, man, man, man. Wat heb je ons dan schrik op het lijf gejaagd? Ah... Daar is de inspecteur al. Goedenavond, inspecteur. Zo, Richardson. Wat is dat hier voor een tumult? Quinto hier heeft een lelijke streep door onze rekening gehaald. Hij kwam gewoon aanlopen, maar opeens gooit hij zijn jas uit... klautert op de rugleuning en wil pardoes in de tim springen. Wat zeg je me daarvan? Cox kon hem nog net op het nippertje vastgrijpen. Dan laten jullie me toch los, alsjeblieft. Zodat u meteen weer over de balustrade kunt wippen, zeker? Niks daarvan. Gaat u maar mee. Uw wagen is trouwens net gearriveerd. Goedenavond, Mr. Quinto. Wat moet ik nou van u horen? neem me niet kwalijk. Ik kom direct. Huh? Wat is er, Koks? Ik zie daar iemand. Ik kom zo meteen. Sorry mevrouw. Ow. Wat doet u daar onder die balustrade? U probeert toch geen verstoppetje te spelen, hoop ik. Maar los, idioot. Hier doet me pijn. Spijt me, maar ik, idioot, laat u niet los. Anders was ik namelijk inderdaad een idioot. Wilt u zo lief zijn om een eindje Ow. met mij mee te gaan? Het leven heeft voor mij geen enkele waarde meer, inspecteur. Het is hoe dan ook helemaal verknoeid. Die afschuwelijke geschiedenis heeft me helemaal de moed benomen. Die afschuwelijke geschiedenis zou immers vannacht opgelost worden, Mr. Quintor. Voor zo'n vertwijfelde daad had u dus juist helemaal geen reden. Of wel? Hoe bedoelt u? Of heeft u ons misschien niet in alle opzichten klare wijn geschonken? Jawel. Nee. Natuurlijk wel. Mr. Quinto, houdt u iets voor ons verborgen? Nee. Goed. Collins, laat Cox maar binnenkomen met die dame. Ja, dat is verkeerd. Mr. Cox. Mr. Harmon. Wat? Nou, Mr. Quinto, is dat die dame in het zwart? Ja, dat is je. Neemt u plaats. Dank u. Hebt u eergisteravond, Mr. Quinto een pistool te koop aangeboden? Ik? U zou daarvoor een prijs van 2000 pond hebben geëist. Wat gewoon neerkomt op chantage. Maar dat is toch volkomen verlachelijk. Waarom zou ik in hemelsnaam zoiets doen? Trouwens, ik ken die meneer helemaal niet. U was eergisteren bij mij in de winkel. U zei dat u de vrouw van Gork was... Wie is Gork? Ik verzeker u, inspecteur. Dat is de dame in kwestie. Tja, u moet zich vergissen. Ik heb u van mijn leven nog niet gezien. Neemt u niet kwalijk, inspecteur, maar wie is die man? Mr. Alvarez Quinto, eigenaar van een wapenhandel. Tjie, het spijt me, die naam heb ik nog nooit gehoord. En de naam Gork ook niet? Nee, echt niet. Ik zweer het, inspecteur. Ik durf er iedere eet op te doen. Ik... Ik kan me niet vergissen, dat is volkomen uitgesloten. Goed, goed, goed, goed. Wees u nu maar kalm, Mr. Quinto. Weet u wat mij het beste lijkt? Dat u nu eerst maar eens rustig naar huis gaat. Kan ik, Mr. Quinto, misschien wegbrengen? U heeft me hier toch niet meer nodig, vond ik Uitstekend, ik. Mr. Cox. Maar, Mr. Quinto, blijft u wel alsjeblieft in Londen... voor het geval wij u nog nodig hebben? Jawel, inspecteur. En geen domheden meer, hè? Nee, nee, inspecteur. Tot genoegen, inspecteur. Precies zo. Mrs. Bomer, nu kunnen wij eens rustig praten. Laat ik beginnen met te zeggen dat Scott van al twee dagen naar u zoekt. Dat meent u toch niet? En waarom dan wel? Mr. Quinto is van mening dat u de weduwe bent van Slower Gork. Inspecteur, neemt u me niet kwalijk, maar ik kan er werkelijk geen touw meer aan vast. Misschien kan ik uw geheugen een beetje opfrissen. U was dan weliswaar niet getrouwd met Gork, maar u hebt hem wel goed gekend. Wie bedoelt u? Ik? Ja. U drijft een klein pension en Gork heeft drie jaar geleden een kamer bij u gehuurd. Dat zou kunnen, maar ik kan me niet herinneren. Sindsdien is hij maar één keer verhuisd. naar een inrichting waar hij een ontwenningskuur moest ondergaan. Nog twee van uw huurders hebben een kamer bij u moeten verwisselen voor een bed in die inrichting. Daar had ik niets mee te maken. Ik weet dat de justitie u nooit iets heeft kunnen bewijzen. Maar dat u Gork nooit gekend heeft... Moet u me echt niet proberen wijs te maken. Oh ja, nou geloof ik toch dat ik hem herinner. Ja, hij heeft in dat tijd een tijdje bij me gewoond. Niet ja. alleen maar een tijdje, Mrs. Bowman. Maar precies tot op de dag van zijn dood. Hij was weliswaar niet officieel bij u ingeschreven. Maar dat behoort schijnbaar niet tot de gewoonte bij u. Geen van uw huurders staat op dat adres ingeschreven. Nou ja, dat is allemaal goed en wel, maar... Tot zover bent u dus bekend bij de politie, Mrs. Bowman. En vertelt u me nu eens hoe u aan dat pistool gekomen bent... dat u aan Quinto hebt gegeven. Ik heb hem niets gegeven. U vertelde hem dat het het wapen was dat Gork bij hem gekocht had... maar dat defect bleek, waardoor Gork er het leven bij had ingeschoten. Klopt dat? Ik ben nooit in die wapenwinkel geweest, dus hoe zou dat kunnen kloppen? Het klopt ook inderdaad niet. Dat wapen dat u aan Quinto gaf... Functioneert uitstekend. Met dat pistool is Gork namelijk vermoord. Oh nee. Daar kijkt u van op, hè? Waarom? Waarom zou ik er van opkijken? Ik weet niet waar u het over heeft. U eist de 2000 pond die Quinto u vannacht op Waterloo Bridge moest overhandigen. Aha. U hebt me dus alleen maar laten arresteren omdat ik vannacht om 12 uur over Waterloo Bridge liep. Zit de zaak zo? Nou. De heren van de politie maken het wel makkelijk, moet ik zeggen. Stoppen een onschuldige vrouw zomaar in de bak alleen maar omdat ze s'avonds een hondje gemaakt heeft. En omdat de een of andere smeerlap er een sprookje verteld heeft. Ik eis dat u me nou meteen vrijlaat Maar wij denken er helemaal niet aan u vast te houden. U kunt gaan en staan waar u wil. oh ja? Nou, dan uh, had ik u zeker verkeerd begrepen. Neemt u niet kwaad? Oh, natuurlijk niet. Dus, uh, dan kan ik nu gaan. Uiteraard. Goedenavond, Mrs. Boven, Goedenavond. Maar inspecteur, inspecteur, hoe kunt u dat mens nou laten lopen? Ik weet zeker dat ze bij Quinto in de winkel was. Ik heb het toch zeker zelf gezien? Inderdaad, dat weet ik, Collins. En zorg nu maar dat ze verder ook in de gaten wordt gehouden. Op de een of andere manier moeten wij erachter zien te komen... wat hier eigenlijk achter steekt. brengt u dat maar eens op, Mr. Quinto. Misschien knapt uw herinnering daardoor weer een beetje op. Oh, uh, hoe bedoelt u dat? Beste vriend, ik wil u met alle plezier helpen. Maar daarvoor dien ik de waarheid te weten, de hele waarheid. Met een hoofdletter W. Nou, waarom wilde u in het water springen? U hebt gelijk. Ik heb de politie niet alles verteld. Vertelt u mij dan alles... Die dame in het zwart kwam me ook te te brengen. Van wie? Van Carletti. Carletti? Gurk had me al gezegd dat hij weer in de stad was. Wie is Carletti? Een schurk zonder enige scrupules, die rustig over lijken gaat. En gangster in optima forma. Ik heb twee of drie man met hem te maken gehad, vroeger. Ik was maar een heel klein, onbeduidend mannetje voor hem. Ik was verslaafd aan morfine. En hij handelde daarin. En? Ik was hem met die tijd nog geld schuldig. 200 pond. Yes, ik ben er nooit toe gekomen die te betalen. omdat hij plotseling verdwenen was. In de gevangenis van ik dat ik. Aha. En nu heeft hij weer van zich laten horen. En hij is 2000 pond. Het tiendubbele. Precies. Maar dat geld had ik niet. Maar ik wist dat Caletti me precies zo zou behandelen als hij Gorik behandeld heeft. En daarom wilde u er maar liever uitstappen? Kijk. Ik zag gewoon geen uitweg meer, Mr. Cox. Oh. Nou, kom, hier. Neem nog maar eens een slok, eh, Quinto. Ik heb toch gezegd dat ik de waarheid wil horen? Nou, en? Nou, en? Die onzin, die schrijft toch regelrecht een hemel? U wordt gechanteerd en moet 2000 pond naar Waterloo Bridge brengen. Dat vertelt u netjes aan de politie... vervalt vervolgens opeens in diepe depressies... en doet een zelfmoordpoging uitgerekend op Waterloo Bridge... Hoewel u drommels goed weet, dat er op dat ogenblik een paar door zijn politiemensen geposteerd staan. Mijn beste. Zou Mr. Cox zo'n onzinnig sprookje nou eigenlijk geloven, denkt u? De politie... Heeft uw verhaal voor kennisgeving aangenomen. Maar dat wil niet zeggen dat ze u gelooft. Hoe komt u daarbij? Kijkt u maar eens uit het raam. Nou? Ziet u die man daar? Die heeft opdracht om u te schaduwen. Nou, Goed dan. Dan zal ik het u maar vertellen. Carletti heeft mezelf ook nog een keer gebeld. Wanneer? Vanmorgen vroeg. Hij was erachter gekomen dat ik de politie had ingelicht. Hij was woedend. Maar hij wilde zijn geld hebben. Hij begreep dat de politie me verder voortdurend in de gaten zou houden. En daarom moest ik het geld in mijn jaszak steken. Hoezo? Ik moest naar Waterloo Bridge wandelen. Daar mijn jas uittrekken en net doen alsof ik mij van kant wilde maken. De rest, weet u? Uh, sorry, ik weet nog niks. U had dat geld dus wel? Ja. U hebt het in uw jaszak gestoken? Ja. En na die zogenaamde zelfmoordpoging... Was het weg? Nou ja, dat is toch zeker het toppunt. En dat allemaal onder de ogen van de hele Londense politiemacht? Tijdens die algehele verwarring... heeft iemand dat goud op mijn jaszak gehaald. Die vrouw kan dat niet gedaan hebben... Dat zou mij zijn opgevallen. Ja, halt. Gaat u alsjeblieft niet opbellen. Laat u het alsjeblieft hierbij. Caletti heeft het geld dan daarmee uit. Ik wil er liever niets meer mee te maken hebben. U bent een ezel. Of wil u dan met alle geweld voor die moord op Gorick Bengelen? Eh, ja. Mag ik inspecteur Kater van u? Want daar loopt het onherroepelijk op uit... als u doorgaat met verstoppertje te spelen met de politie. Weet u waar die Caletti te vinden is? Geen flauw idee. Hallo, uh, inspecteur Met Cox hier. Is die dame nog bij u? Die dame in zwart. Verdraait nog aan toe, hij heeft haar laten gaan. Hm? Weet u haar adres? Ja, ik schrijf het op. Ik ben u geen enkele verantwoording schuldig. Verlaat alsjeblieft direct dit huis. Niet voor u mij verteld hebt waar Caletti is. Laat maar alsjeblieft met rust. Ik denk er gewoon niet aan. U hebt zich lelijk door hem in de boot laten nemen, door die Caletti. Of dacht u dat de politie echt niet kon bewijzen... dat u dat pistool naar de winkel van Mr. Quinto hier gebracht hebt? Er staan ook nog zoiets als vingerafdrukken, hoor. Wat zouden? dan? Wat bewijst het dan nog? Niet veel. Alleen maar een aanklacht wegens moord. Moord op at Garek. En daar hangen ze u voorop, je vrouw. Daarvoor hangen ze u bij de nek totdat de dood is ingetreden. Zoals ze dat altijd in het vonnis noemen. Ach, onzin. Terwijl de ware moordenaar in zijn vuistje lacht. Die heeft zijn 2000 pond veilig in zijn zak en is volkomen tevreden. Wat? Heeft hij dat geld dan? Ja, dat wist u niet, hè? Die idiote zelfmoordpoging was alleen maar bedoeld... om Carletti gelegenheid te geven dat geld uit de jaszak van Quinto te pakken. Wat zegt u? Is dat zo, Mr. Quinto? ja. Carletti heeft dat geld gekregen. gemeen, hond. Nou begrijp ik het. Nou heb ik hem door. Laat mij hier rustig zitten. Stuur mezelf de politie op mijn nek. Zodat ik rustig kan hangen. Ja, zo is die Carletti nou eenmaal. Afa, enfin, u mag niet mopperen. U bent precies van hetzelfde lakenpak. Maar dat zal ik hem betaald zetten. Reken maar. Dat zet ik hem betaald. Heel verstandig van u. Hoe zat het nou met die gork? Heeft u die aan de circulatie onttrokken. Of heeft Carletti dat gedaan? Carletti. Ze hadden elkaar na zes jaar toevallig weer getroffen. Gorak was bang voor een tweede ontmoeting. En daarvoor kocht hij een revolver, maar die werkte niet. Die van Carletti echter des te beter. Daarna heeft hij u met dat pistool naar Quinto gestuurd. Ja, hij had duizend pond nodig. Wij zouden die tweeduizend samen delen. Waarom beweerde u dat u Correx's weduwe was? Dat was het idee van Carletti. Hij wilde Quinto bang maken. Hij wist dat hij een doodschrik zou krijgen als ik hem dat pistool terugbracht en tegelijkertijd vertelde wat er met Gorik was gebeurd. Hij moest daaruit opmaken dat hem hetzelfde lot te wachten stond wanneer hij niet betaalde. Nou, dat is hem ook aardig gelukt, want hij heeft zijn geld gekregen. Ja, maar mijn aandeel heeft hij me door mijn neus geboord. Logisch. Een bijzonder sluwe vos, die Galetti. Speelt de een tegen de ander uit, maar zorgt dat de hele 2000 pond aan zijn strijkstok blijft hangen. Waar is hij nou? Weet ik niet. Hij zou me hier komen halen. We hadden alles precies afgesproken. We zouden samen naar het buitenland gaan. Op welke manier? Vannacht, met de bananenboot naar Puerto Rico. Hmm, nou, zo'n vaartuigje lijkt me makkelijk op te snurren. Mag ik even bellen? Ja, daar staat hij. Blijf van die telefoon aan. Handen omhoog. Jij ook, Mabel. De, Carletti, was jij hier? Ik ben al uren hier. En het heeft me eerlijk gezegd verwonderd dat ze je hebben laten lopen. En daar had jij niet op gerekend, hè? Wat ik je net te horen heb gekregen, daar had ik nog veel minder op gerekend. Maar nou weet ik ook wat jij er voor eentje bent. Een vals gemeen loeder. Het is gewoon niet te geloven hoe jij je meteen door zo'n stelletje groenzoeters in de luren laat leggen. Je bent zelf een vals gemeen loeder. Jij wou me doodlijk in de, de, de puree laten zitten, hè? En terecht, zoals nou gebleken is. Oh, ik heb alles precies uitgekiend hoor. Alles. Gemeene ja, smerlop. En jij dan? Dat jij er vriendje bent, dat hebben we gezien. Dat hebben we nou gezien. Ja, als je een beetje anders gedragen had... dan had ik je misschien toch nog meegenomen. Die boot vertrekt over een uurtje. Maar nou blijf jij mooi hier. Want je mag Gork voortaan gezelschap houden. Dat is nog maar de vraag... Misschien ga jij zelf Gork binnenkort gezelschap houden, Caletti? Ach, moet je hem horen. Voor jou zal het misschien nog even langer duren. De Old Bailey heeft per slot verrekening nog wel meer te doen. Maar je komt door een hennepenvenstertje te kijken... om voortaan Gork gezelschap te houden. Ik zou mijn praatjes maar voor me houden, mister. En je hangt dus omhoog. Ik moet nog even nadenken wat ik met jullie zal doen. Dat wil zeggen, wat ik zal doen is duidelijk genoeg... Gaat er alleen nog maar om waar? Weet je dat niet eens? En je had alles zo mooi van tevoren uitgekiend zei je zelf. Maar dat valt me tegen van zo'n sluwe knaap. Als je je grote bek niet houdt, dan zal dat je meteen overhoop Dat durf je niet. Trouwens, daar ben je veel te dom voor. Blijf staan. Ik je Blijf staan daar. Pas op, koks. Hij meent het. Het is een geweteloos sujet. Hij schiet. Pas op. Als hij de kans had. Ach, verrijkt. <lacht> <lacht> Alsjeblieft, Mr. Quinto. Hier heb u uw pistool terug. Ja, inderdaad. Ziezo, zo, Carletti. Sta nou maar weer op. Hm? En nou steek jij je handjes omhoog. Want mijn pistool is namelijk niet defect. Mijn pistool is geen etalagemateriaal. Verdammetje. Tje. Spakman had u dat toch eigenlijk niet mogen overkomen, Carletti? U hebt Mrs. Bowman met het verkeerde wapen naar mijn winkel gestuurd. Met het moordwapen namelijk. Dat is jouw werk, Mabel. Jij hebt die kringen natuurlijk verwisseld. En terecht. Nou, nou is gebleken. De rest is gauw verteld, dames en heren. Wij behoefden de politie die eens te waarschuwen, want die bleek al gearriveerd te zijn. Inspecteur Kater had het hele huis al lang laten ontzingelen. En nog voordat de sluwe Carletti wist wat er aan de hand was, was hij al op weg naar de cel. En zo belandde hij weer eens een misdadiger die dacht dat hij sluwer was dan de hele onderwereld in de handen van de beul. Of een goede reis zullen we maar zeggen. Etalagemateriaal was de vijfde aflevering van Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Cox. Een detectiefserie van op zichzelf staande delen, geschreven door Rol van Alexandra Becker en vertaald door Alfred Pleiter. Paul Cox werd gespeeld door Luc Lutz en Richardson door Paul van der Lek. In de overige rollen hoorde u door Giorgani, Huip Oerizant, Willy Ruis, Rob Geraerts, Els Buitendijk, Han Keunig, Pironne Hozang, Peter Arians en Jan Verkoeren. Technische realisatie Ad van der Ven en Leon Dubois. En de regie had Dick van Putten.